Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Voor de presidentsverkiezingen van gisteren geteld. Emmanuel Macron heeft met ruim 66% van die stemmen... een duidelijke overwinning geboekt op Marine Le Pen. Aan het einde van de afgelopen avond sprak hij zijn aanhangers toe in Parijs. Hij beloofde er te zijn voor alle Fransen...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 Het Centrum Internationale Kinderontvoering, Centrum ICO, heeft vorig jaar 251 gevallen van kinderontvoering uit Nederland geteld. Dat zijn er 14 meer dan in 2015. En daarnaast steeg ook het aantal gevallen waarbij een kind dreigde te worden ontvoerd met bijna 20 naar 443 kinderen. Het centrum ICO weet niet of het aantal ontvoeringen werkelijk is toegenomen of dat er meer meldingen kwamen omdat de naamsbekendheid van het centrum is toegenomen. De meeste kinderen worden ontvoerd naar Turkije en in 70% van de gevallen is de moeder van de kinderen de ontvoerder. De helft van de ontvoerde kinderen komt niet terug naar Nederland. In een kolenmijn in China zijn 18 mijnwerkers omgekomen door een gaslek. Het lek ontstond door nog onbekende oorzaak in een mijn in de centraal gelegen provincie Hunan. Hulpverleners slaagden erin 37 mijnwerkers ongedeerd uit de mijn te halen. De kolenmijnen in China zijn levensgevaarlijk. Jaarlijks vallen er honderden doden. ING Bank investeert nog altijd miljarden euro's in fossiele energiebedrijven... en heeft geen plannen om de broeikasgasuitstoot van zijn financieringen te verminderen. Die beschuldigingen uit de Oxfam-Novip, Milieudefensie, BankTrack en Greenpeace... in een gezamenlijke verklaring. Het AM tegen het ING zegt in een reactie tegen het AMP dat de bank juist veel aandacht heeft voor klimaatverandering. Het weer bewolkt en plaatselijk motregen...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 Clumsily strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaken. You for.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 Om het te bekommen, wie gewonnen, zo so zerronnen Dafür gingst du auf den Strich, aber maar niet für dich, sondern nur für deinen Dealer. Met de Nächel im Gesicht. Shuffling Shuffling, shuffling Step up fast And be the first girl to make me throw this cash We get mine, don't be mad Now stop Hating is bad One more shot for us Another round Please fill up, look cup, Don't mess around We just wanna see You shake it up Now you home with me Yeah I'm just off